the fact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 That I will love you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 Terwijl je pijnzend over mijn schouder ligt te kijken hoe het morgen wordt.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 Heeft onder andere de cd van Maven Staples geproduceerd. We'll never turn back and it is down in Mississippi. Jail. season was always open on me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 As we forget how fragile we are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 Zeggen je ik koor? Welkom in de herberg Overijssel. Het is enig hier. Het is enig hier. Er is lekker bier. Neem het van in de herberg Overijssel. Wie had dat gedaan? Wie had dat gedacht? Wie het laatste laag? Spiegels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 want voor doodgaan ben ik levenslang het bang Joep van het Hek, prachtig geschreven.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 VVD-leider Rutte verwijt CDA-leider Balkenende dat het economisch herstelbeleid is mislukt. In het lijsttrekkersdebat bij één vandaag zei hij dat het kabinet Balkenende de problemen voor zich uit heeft geschoven. Balkenende ontkende dat en wees op de werktijdverkorting, de hulp aan banken en verbeteringen in de infrastructuur. Hij herhaalde dat de VVD kil saneert en dat de PvdA niet genoeg doet om de overheidsfinanciën gezond te maken. Zowel Balkende als PvdA-leider Cohen verweet Rutte dat de voorstellen van de VVD tot een hogere werkloosheid zouden hebben geleid. SP-leider Roemer zei dat de economie net zo moet worden behandeld als jonge plantjes. Die moet je water geven en de VVD komt met een snoeischaar, zei Roemer. Vakbonden en linkse politieke partijen in Duitsland hebben sterk afwijzend gereageerd op de bezuinigingsvoorstellen van de Duitse regering. De linkse partijen in het parlement noemen de plannen onevenwichtig, asociaal en slecht voor de economie. De vakbonden hebben voor zaterdag demonstraties aangekondigd in Stuttgart, Berlijn en andere grote steden. De regeringscoalitie van Christendemocraten en Liberalen wil in de komende vier jaar 80 miljard euro bezuinigen. Onder meer op de sociale zekerheid, ambtenaren en de krijgsmacht. De lasten voor het bedrijfsleven gaan omhoog door te snijden in belastingkortingen en subsidies. De Amerikaanse autobouwer Chrysler moet wereldwijd zo'n 700.000 auto's terughalen naar de garage. Dat heeft de Amerikaanse organisatie voor verkeersveiligheid bepaald. In Nederland moeten enkele tientallen auto's terug. Bij ruim 350.000 jeeps zijn mogelijk problemen met de remmen. En bij ruim 300.000 dodges en Chryslers kan brand ontstaan door verkeerd gemonteerde bedrading. Het bedrijf benadrukt dat er door de fouten geen ongelukken zijn gebeurd.